Just be over 1, Welkom uh, terug bij het uh, tweede uur van uh, de zomerzondag bij ZFM. Uh, het is vandaag 29 augustus. Begonnen met uh, deze van Elton John en I'm Still Standing. Nou, het was een aanloopje van wel hoor, moet ik je erbij zeggen. Maar goed, uh, het is ook, ook een hit uh, uit 83. Ik heb iets met, dat, uh, met het jaar. Ik weet niet wat het is. Maar het was wel een uh, heel bijzondere nummer dit. Overigens, uh, heel erg swingend. Mag ik er wel bij zeggen. En ook uh, dit kwam van de hand van het duo Elton John en Bernie Taupin. In dit uh, tweede uur gaan we gewoon vrolijk verder. Ook met de nieuwe muziek. En voornamelijk nu twee nummers uit de regio. We beginnen met Fabiana Dammers. Die hier in de studio was een aantal donderdagen terug. En toen speelde zij dit hele mooie nummer. Tenminste, als ik het uh, eventjes wel heb. Yes. Alles veel is. Feelings.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 Heel fijne avond met jullie. We waren heel blij dat we hier mogen spelen. En dan uh, mochten we afsluiten met een uh, dikke, dikke Hello, Hallo, hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo, hallo. Dat was dus de dikke hello van We Cook With Fire. Hallo, hallo. Akoestisch hier opgenomen in de studio van CFM Zandvoort. Op donderdag 17 juni gebeurde dat. En dat andere was een opname van Fabian de Dammers hier ook in de studio. Maar dan op, en ik moet het dan heel eventjes gaan graven... ...maar ik dacht dat dat op 4 augustus was van dit jaar. Of 3 augustus, wil ik vanaf zijn. Uh, vier, ja, 4 is het uh, geweest. Zeg je het goed? Ja, want het is op een donderdag geweest, we hebben donderdag, was vrijdag 20, dan gaan we even nog terug, vrijdag 13, voor nou dan klopt dat wel, zeg ik het goed? Ja, ja, ja, donderdag 4, 4 augustus was het de dag, moet even terugrekenen op mijn agenda, maar goed, moet je allemaal uit je hoofd doen, Fabiana Dammers was dat, die toen langskwam en toen dat nummer All This Feelings speelde. Juist, eh, dat was de reden waarom ik eventjes eh, terug moest bladeren in mijn grijze massa. En dat werkt ook niet meer zo snel als pak een beet 20 jaar terug. 25 jaar terug bijna, want zo lang ben ik al met dit eh, gekke medium bezig. Dit eh, hoorde ik van de week ook weer voorbij komen. Kan wat leuk. Van de CD The Invention of Breakfast. Oftewel de uitvinding van het ontbijten. En dan denk ik altijd maar weer aan die ene vent die zegt dat hij ontbijtcoach is. Ik heb helemaal geen ontbijtcoach nodig, uh, vriend. Ik kan mezelf al uh, redden. Sin Paul was dat. Daarvoor hoorden we een, uh, een oude van Fleetwood Mac. En go your own way met het hele mooie drum. lobia aan het eind van het nummer van Mick Fleetwood. Hoe kan het ook anders? Uh, zeven minuten voor half uh, twee... Uh, toegekomen aan uh, iemand die straks uh, met Fabiana de Dammers... die we eerder dit uur al hadden gedraaid uh, met All These Feelings... Uh, is een groep die meegaat in het theatertoernooi En dan heb ik het over The Cosmic Carnival en The Green Light... Mensen die denken van het staat op die EP van de uh, Cosmic Carnival, Kan je uh, teleurstellen, want daar staat hij niet op. Uh, dit is uh, ergens anders op uh, terug te vinden. De Green Light, zoals ze dat ook uh, speelden in de Melkweg vorig jaar in december. Toen ze in de finale stonden van de uh, Rock Alternative van de Grote Prijs van Nederland. En die wonnen ze dus ook. Ja, hoe kan het ook anders? Um, we gaan weer eens even weer terug naar, uh, naar de, de Interregio. Want uh, daar hebben we natuurlijk ook nog uh, wat uh, muziek liggen. Eh, dames die nog, ja, eigenlijk nog eh, in eh, de lente van het leven zitten, dat eh, zijn de dames van Nieuwjaar en Straight Ahead.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 Dan vergeet je vaak waar iemand leeft.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 Je Nu al weken van mij bent weggegaan. Je bent nog maar een uur bij bijna weg en zo terug. Als ik jou in mijn armen neem, is al die tijd, al die tijd achter de rug. Heb je wel geweten wat de kwaliteit tijd al is? Heb je wel geweten wat de kwaliteit tijd al is? Ik heb je gemist.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 Like sleep de optelsom van The Joy Division en The Deepest Mode. En dan krijg je dit als, uh, ja, als resultaat. Papillon van uh, die editors uit 2009. Dat is ook alweer uh, dikke jaren oud, uh, dit nummer. Zou zo passen in de donderdagavond. Maar goed, uh, daarvoor hoorden we een heel pakketje van uh, drie nummers achter elkaar. Uh, Nilja uit Alkmaar Bergen, zou ik maar zeggen. Emmerich en co, wat ik al die tijd al wist, deze jongens komen uit Graf de Rijp. Dus een beetje dezelfde plaats als waar Hans de Wolfe vandaan komt. En dan weer uit de regio hebben we het over Joyce Meester en Ruud Jans en hun interpretatie van Valerie. En daarachter dus de editors met dat nummer Papillon waar ze vorig jaar zo'n akelig succes mee hadden in Den Landen. Um, deze dame die ben ik dus uh, tegengekomen in Exit Rotterdam. Ze komt uit Utrecht. En als het goed is, dan uh, is ze bezig om een EP te gaan maken. En dat doet ze met een aantal internationale producers. En dat doet ze om uh, een aantal uh, dingen te promoten voor een nieuw concept... waar ze op een kleinschalige manier voor intieme concerten zal geven... in de huiskamers van heel Nederland. Tenminste... Dat is de bedoeling. Nou ben ik ook bij zo'n huiskamerconcert geweest. Eerder deze zomer in Haarlem. Bij de Cosme Carnival ben ik geweest. Was heel erg leuk. Daarna ging het met een echte versterkte set naar, de, naar het patronaat. Maar zo'n huiskamerconcert, Live in Your Living Room, daar was ik bij. En daar ging dat vanuit. En dat was een heel bijzonder en prettig optreden. Daar zit je dus met ongeveer maximaal om... Een man of twintig in een kamer, en daar speelt dan een band. En die band was dus in die tijd, dus ik heb het over 4 juni van dit jaar, was dus de Cosmic Carnival. Nou wil Rachel Louise, want daar heb ik het over, datzelfde dus gaan doen. Nou vind ik dit een heel bijzonder nummer, omdat die vaak al gedraaid is of afgeluisterd is door een hoop mensen. En dit is hem dus. Uh, tenminste, niet deze. Maar dan moet, ik het, uh, dan moet ik het dus deze hebben. Tomorrow van Rachel Louise. It's a while now Dat was er, uh, Celine Cairo met uh, Hello Memory. En dat heeft alles te maken, omdat ik ook uh, weer iets uh, opgevangen heb. Haar release van haar EP, die zal uh, 8 september gaan plaatsvinden... en te doop worden gehouden in Paradiso in Amsterdam. Kan heel erg bijzonder worden, want ze heeft al uh, een aantal keren... in de wereld door ook gezeten. En dit uh, was van vorig jaar, toen zij in de finale stond... van uh, de grote prijs van Nederland met de singer Songwriters. Daar hoop ik dan ook ergens uh, in... Uh, ...december van het aankomende jaar, uh, ja wat zeg ik, dit jaar dus, uh, bij mogen zijn. We gaan uh, naar het nieuws, doen we met een, een beetje een uh, freakplaatje tot, uh, tot aan het uh, nieuws uh, van uh, twee uur. Uh, we hadden hem afgelopen donderdag hadden we hem ook al uh, hier uh, gedraaid. Hij uh, past wel hoor, want het is uh, nu wel een beetje zo langzamerhand de tijd voor... ...om uh, een beetje van die freakplaatje een beetje te draaien op deze zondagmiddag.